Mensen kunnen ook op hun 65e stoppen, maar dan blijft de uitkering levenslang 6,5% lager. Kamp zegt dat dat wordt, dat wordt bekeken of werkende mensen met lage inkomens tussen hun 62 ste en 64 ste extra geld kan worden toegespeeld. Dat geld kunnen ze dan sparen waardoor de overgang naar het pensioen makkelijker wordt. Met name FNV Bouw heeft steeds gepleit voor reparatie van deze inkomensachteruitgang.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 Hamas heeft na een 2,5 jaar durende wapenstilstand deze wapenstilstand met Israël opgezegd.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 Wolf en uh, The City of Love, Let the Story, The City of Love. Oh man, dat doet me echt denken aan goede oude tijden, weet je, dat je nog, dat je nog aan het strijden was voor die dame in het wit met dat gewaad aan, weet je wel? Dat had je, heb je dat niet? Ja, bij de Ridders van de Ronde Tafel. Ja, zo. zoiets, Dan ja. krijg ik altijd met dit soort muziek gewoon. Het uh, tweede geluid, inderdaad, die programma Toebak leeft, en uh, als we het toch over uh, oude dingen hebben. We zitten natuurlijk elke week, zitten gewoon twee van die bejaarden tegen je aan te houden, dat dus je denkt, nou, wat, de staat niet staan, die weg weggaan. Ja. Hebben we nog berichten over, de, over dingen die nog ver. ...ouder zijn gewoon. Namelijk een header van rendieren... ...heeft in het noorden van Rusland... ...in een helder moment... ...want normaal zijn ze dat natuurlijk nooit... Ze ...gebruiken ze daar krokodillen... ...of gebruiken ze daar een wodka... Ja. ...hebben ze een mammoetbaby gevonden... ...het 40.000 jaar oude dier... ...stak een stukje uit de grond... ...en point, toen viel hij op de grond natuurlijk... ...en uh, uiteindelijk... Uh, ...hebben ze dat uh, eruit gehaald... ...en toen leek het een beetje op een olifant... ...alleen uh, had een pruik op. toch dacht nou, die pruik zat vast... Een, een, een trekker, nou trekken natuurlijk... op een gegeven hey, moment... Het is toch een olifant. Het is een mammoet 40.000 jaar oud. En er is een expeditie daar naartoe gestuurd om dat helemaal te gaan onderzoeken. Misschien kunnen ze hem nog tot leven wekken of zo, zit ik dan te denken. Dan ja, krijg je meteen al van die... Van die uh, uh, filmscenario's hier, ja. ja, en ik heb ooit iets gelezen dat ze wel weer zo'n mammoet kunnen klonen... Uh, uit een oude mammoet en dan met een Indische olifant. Zouden ze wel weer een mammoet kunnen... Ja, als ze gewoon zo'n okay. oud balzakje hebben. En er zit misschien nog wel één spermatozoïd in en die was toch bevroren. Een oud balzakje. <laughs> Ja, dat ziet er altijd, toch altijd weer lekker uit als je het zo beschrijft. Ja, maar als het 40.000 jaar uh, ingevroren is, nou, dan is dat toch wel goed, toch? Ja. Ja, nou, oké. Okay. Maar in uh, Palau, in de Westelijke Groot Oceaan, was er onderzeese grot. Ja. En daar hebben uh, wetenschappers een nieuwe palingsoort ontdekt. En die heeft veel meer weg van zijn prehistorische voorouders dan van zijn moderne soortgenoten. Oh. Ja, het Japanse Natuurhistorisch Museum en Instituut in Shiba hebben de vis ontdekt in een grot op 35 meter diepte. En met hulp van nette lampen en zo hebben ze toch acht exploreren kunnen vangen. Maar ze lijken dus niet, niet echt op de gewone palingen, maar ze lijken meer op primitieve alen die 200 miljoen jaar geleden rondzwommen. En waar daarvan zijn dan wel fossiele resten gevonden. En uh, ja, ze hebben de familie een eigen naam gegeven. Ze heeten de Proto-Anguilla-Palau. Nou, is dat geen prachtig woord? Hoe heet je? Ik heet Proto-Anguilla-Palau. Maar het komt dus van het Griekse woord protos als eerste. En het Latijnse woord voor alles anguilla. Nou, Zo. vind je dat niet mooi? Ik ken het, nou, het allemaal hele mooie namen, ze zeg. Dus het dus niet uit dat er elders nog veel meer soorten leven zijn... ...die bij deze nieuwe familie zouden kunnen worden gerekend. Nou, kijk, geschiedenis is altijd leuk. Ik vind het, ja, ik heb het ook. Heb het waar ben jij ooit gevonden? Waar ben, waar ben ik ooit ben gevonden? <laughs> Tussen de benen van mijn... Uh, van je moeder. Van mijn moeder. Er, in Alkmaar. Ja, ja. Alkmaar. Ja, ja, ja, ja dat weet je nu wanneer er gevaarlijk is? Nou, op dat moment... Ja. Op dat moment oh, Al dat was... licht en al die zuurstof. Oh man, ik denk dat zeg maar. Het is It's creepy. En als ja, ja, je denkt, van moet It's ik met hun de rest van mijn leven doorbrengen. Ah! Kan ik teruggestopt worden? Ja. ja. Oké, okay, Toebaklijf tot en met tien uur dus. Uh, ondertussen straks nog even Grassley Bear. En waar verdijd die plaat, nou, afgelopen week namelijk, ja, was Timothy uh, uh, Roulton, heet die geloof ik, die gek die tussen de beren heeft geleefd, die is op de televisie geweest. Draai we draaien straks even two weeks on van die band die Chrysler Bear heet. Nou, wat een verhaal, hè. Straks daar meer over. Maar eerst hier, kids. Heet het een airships? Ja, we zijn de airships aan het klaarmaken. Of wel, nee, er is namelijk uh, afgelopen weken, uh, nee, een maand geleden, de afscheid genomen van de Space Shuttle. Ja. Dat die klaar was. Ja. Ja, nou weet ik veel. 150 jaar? Oh, nee, overdrijving. Nee, nee, 30 jaar was het al. 30 jaar was het klaar. 50 jaar geleden toen. Uh... Waren ze net bezig om te regelen dat ze voor de eerste keer naar de maan konden? Ja, het nog Dat was, een... was toch in 67 of zo? Of? Uh, ja, 67 of... Uh, en ik weet nog dat mijn broer zei, van, uh, was het volle en Ik zei, zie dat stipje daar, dat is onze ding. Maar alsof we die ooit hadden kunnen zien op die afstand. Nee, echt niet. Dat ligt je daar. <laughs> ja, nee, daar gaat... De... Nee, nou ja, dat, dat is iemand anders. Nee, hoor Neil, Neil Armstrong. Ja, maar als je het je goed inbeeldt, dan is het ook zo. En weet je ook nog, nou, toen kreeg je ook nog bij benzinetanks en zo, kreeg je dus uh, van die munten met die uh, astronauten erop en zo. Die kon je dan. Uh, Ach, was dan jij bent al net weer even ouder dan ik ben. Oh, ja. Dat heb ik niet. Uh, nee, toen was ik, uh, was ik vier of zo, dus, geloof ik. Hè? Dat, uh, dat die wedstrijd was tussen Rusland en Amerika en uiteindelijk de Amerikanen hebben. Dat gewoon jij gewoon door. nog in de luiers lag. Ja, was dan niet zomaar bezig. Nee, nu ging het wel echt Het is Een heel klein pipje. Afgelopen week trouwens even over... Ik uh, had het net over Timothy Treadwell. Uh, afgelopen week was die documentair. Ik kwam er toevallig in op woensdagavond. Het duurde tot en met half één of zo. Het is best wel laat op de avond. Het ging over die idioot die tussen de grizzly bears heeft geleven en ge heeft geleefd. Het is echt ja, zo grappig. Kan... Even een fragmentje van Moet je even, even, even, even luisteren. Het was erg belangrijk dat, dat, dat hij er goed uitzag. Expedition 2001 komt to an end voor grizzly mensen. Voor mij, me, Timothy Treadwell. Ik kwam hier en protected de animals as best I could. In fact, ik the de enige protection for these animals. Het grappige is, hij, hij klinkt als Michael Jackson. Heb je ik vind dat heel vrouwelijk klinkt inderdaad. Ja, ja, hij was geen homo. Nee, namelijk nou, in het document kwam ik heel naar voren, nee, ik ben geen homo. Ik heb wel hele, hele zware problemen om aan de vrouw te komen, want ja, ik ben dan nogal op mezelf en zo. Ik ruik en, een beetje naar beren. Ja, precies naar beren. <laughs> en het grappige is dat hij dus hij heeft dertien jaar lang tussen die beren geleefd en uiteindelijk is hij door een beer opgegeten. Ja, samen zijn met vriendin zijn vriendin ook. Met zijn vriendin ook. En hij was dus in een reservaat speciaal voor beren en voor dieren gereserveerd. Was hij de beren aan het beschermen? Het mag wel dat, dat hij elke keer die beren opzocht. en zo nodig moest hij dan met de beer op de film. Ja, ja, ja. ja. Dat ging echt het vervelend door toe, toe ook. Hij kwam heel dicht bij die beren. Hij moest dan ook altijd even aanraken. Ik denk dat hij vroeger te weinig knuffelberen heeft gehad ofzo. Ja, of te veel. Of hij nog altijd heeft, iedere beer dat, die, is voor dat, mij. Dat is echt, ik herkende ja. zoveel van mijn cliënten. Ja, maar een leuk land. detail: ja? hij is dus eigenlijk verslaafd geraakt aan drugs en alcohol. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat hij niet de rol kreeg die Woody Harrelson kreeg in de sitcom Cheers. Oh, had dat dan gegeven? En de, ja, de claim dat hij tweede keuze was, is wel onbevestigd, maar hij heeft het er nog steeds over. En toen kreeg hij op een gegeven moment... een enorme alcoholverslaving. Hij had een overdosis. En toen zeiden de mensen van... nou, ga gewoon eens naar Alaska, Ga eens gewoon even naar wat beren kijken of zo. Nou, en daardoor is hij daarheen gegaan... heeft een relatie opgebouwd met zijn vriendin. Hij heeft vijf zomers... de laatste vijf zomers al hij een camera mee. Hij heeft honderd uur film geschoten. Ja. En uh, het is dus wel zo van... De, op de plaats... op een gegeven moment was hij dus gedood. Een beerfilm aan... had hem en zijn vriendin gedeeltelijk op. En ze vonden dus wel zijn camera daar. En die liep op het moment van de aanval... Maar omdat de kap nog op de lens zat, is er dus alleen geluidsmateriaal over. Eindelijk leven. mooi materiaal, heb je het niet. Ja. Heb je het niet. Maar ja, de geluidsstapel is wel in bezit van Jewel Palavak. maar hij is niet beschikbaar voor het publiek. Het was echt een ah. apart stelletje mensen bij elkaar ja. die echt uh, aan hem hingen, die grizzly uh, people. Ja, uh, maar ja, kijk, als het mijn broer is, zou ik het ook niet fijn vinden als zijn doodstrijd steeds op televisie te horen is, weet je. <lacht> Daar word je ook niet blij van. Zijn meeste uh, gehoorde term uh, op het internet is deze. Animals rule, Timothy conquered. En echt ook, had ook van, echt van die uitspraken zoals dit painful world <laughs> <laughs> Het is een Ik heb het zo zwaar allemaal. <laughs> traan. Al en heel vaak nam hij een afscheid, want dan uh, sloot hij weer een scène af. En die scènes deed hij dan eindeloos veel keer. Om gewoon Ja, dan moest er natuurlijk wel een goede scène uitkomen. Dan ging hij bijvoorbeeld één stukje door het moeras, of door, door de wildernis, ging lopen. En dan deed hij dan eentje met hoofddoek op, eentje zonder hoofddoek. Eentje met camera, zonder camera. Uh, eentje met rode hoofddoek op. En dat ging hij dan eindeloos oh, keer acht. echt. Ja. En hij zegt, ja kijk eens, ik, ik, ik, ik, ik leef hier het wild en mijn kleren zijn stuk, ik ben verwaaid maar ik hou het vol heel theatraal, echt, zo echt drama queen. ja het is echt een beetje oh. Michael Jackson, maar goed hij, heeft, hij is wel onsterfelijk geworden, hij heeft nu eindelijk wel bereikt wat hij graag wilde bereiken het is alleen zo, de pest dat hij die vriendin meegenomen heeft, nou ja die is ook opgegeten ja, maar die was echt als de dood voorberen. die had allemaal. zoiets van nou ik hoef het niet zo nodig maar dat is wel echte liefde dan hè? dat is echte liefde en ze stond op het punt om, om bij hem weg te gaan ook ah, ja dus nou, ik vond het een hele indrukwekkende. Misschien heeft hij gewoon eigenlijk zelfmoord gepleegd dan met haar. Ja, dat hij gewoon het niet. Uh, denkt: van, ik smeer een beetje honing op me. Ja. En dan, uh, en dan uh, gaan we samen dood. Het moet echt een heftig. Het is wel romantisch toch ook, als je samen opgegeten bent door een beer. Ja, sommige mensen dromen ervan, ja. <lacht> ja, nee, daar hebben we in Duitsland hebben we man, hadden we zo'n man zitten. Hè? Oh die ja. Daar, ja, nou, ja. Die wilde, nou, wilde ja. graag andere mensen opeten. En die mm. had nou ook nog aanbod. Dat is wel apart. Maar goed, zover even Timothy Treadwell. Die eigenlijk, hoe heet die ook alweer? Oh, je bent weer te snel. Ja, hij heet uh, Timothy Tretwell. Oh, kan, ze kan het niet meer vinden. Maar ja, het, hij heeft zijn naam veranderd. Hij zei dat hij uit Australië kwam, terwijl hij gewoon uit Amerika Timothy kwam. Timothy Dexter heet hij. Dexter. Hmm. Vind ik veel stoerder klinken, Dexter. Ja, zeker. Naar die serie die momenteel gedraaid heeft bij ja. VPRO. Gewoon, two weeks. Nee, 13 jaar heeft hij er gezeten. Grassley Bear, Zo so is the band. En nog even de klassieker. I will die for these animals, I will die for these animals, I will die for these animals. Ja, leuk hoor, echt. Het mooiste toch blijft van uh, Timothy Trent, wel, blijft toch deze. World. Hmm. Michael? Oh. Nee, Timothy, sorry. Ja, uh, het Je lijkt, lijkt mij... echt Michael. Ja, dat het echt uh... gewoon Michael. Goh, nou, theatraal, dat is het juiste woord. Het zit nou wel goed. Het ja. is echt. Euh, nou, goed, euh, het is vijf minuten voor half tien. De tijd gaat ontzettend snel. Zeker. En, euh, wat, wat, wat gaan Ik ben Gide even kwijt. Wat gaan, wat gaan we doen? Nou, jij wil het graag hebben over die kinderen. Oh ja, die, die kerk. Uh, in, in, die, uh, uh, in het Limburgse heel. Heel? Ja, heel. Ja, klopt ja. ja. De hel. De hel de van heel. De hel van heel, heel. Op aarde. Ja, ja. de, de hele aarde. En de kinderen die zomaar doodgingen daar. Er was ook een tweeling of zo. Ja, die verstandelijke handicapten die daar allemaal onder werden gebracht. In zo'n, uh, ja, wat was dat? Ja, een kerkachtig Internaat. iets. Internaat. En daar waren heel veel slachtoffertjes. En ze hebben nu al gezegd dat ze daar geen onderzoek naar gaan doen. Want daar heel stuk in de kletkant van Nederland. Dat daar allemaal zich afspeelde. Shocktherapie. Het lepelen van de hersenen. Omdat ze dachten, dat bepaalde gedeelte van de hersenen die zijn ziek. En als ze die dan nou gewoon even uitscheppen. Zoals die ene man in die film dat ook deed. Weet je wel. Ja, misschien ja, dat kan de, er ja, dat nog even bakken. Dat waren die apen hersenen. Dat was uh, bij... Uh, uh, die, uh, wat was het nou, niet uh, Romance in the Stone, maar zo'n uh, spannende film met die... Uh heldenacteur. Of, oh. Dat was echt zo'n actiefilm. Oh, ik heb het over Silence of the Lamb. Uh, uh... Oh, nee, nee, nee. Ja. nee, nee, nee ik... Maar goed, uh, in ieder geval, uh, daar zijn echt hele rare dingen gebeurd. Echt shocktherapie. Hoewel shocktherapie tegenwoordig wel weer een beetje wordt on ontarmd. Dat ze denken van, nou, lichte shock toch wel te helpen. Maar hier werd echt heftig gedaan. En er waren gewoon heel veel doden. En ja, nou, iedereen was al lang op blij dat die kinderen werden ondergebracht. En de kerk, ach ja, ze hebben geen echt heel erg veel verstand van verstandelijk gehandicapten en van uh, psychiatrische personen. Maar, poch! Ze proberen eens wat, hè? Ze proberen eens wat. Nou goed, dus uh, de kerken uh, komen er elke keer weer nieuwe uh, dingen tevoorschijn. Ja, en, hè? En het grappige is wel, nou het grappige, is dat de Franse priesters hebben er genoeg van dat de... Toeristen daar in die kerk rondlopen in een korte broek, bellend en rokend binnenkomen. En het zo even rond. Nou, het ziet er best leuk uit. Ja, maar ik sta nu even in die kerk hier. En uh, ja, we gaan hier picknicken. Ik heb de tafel al even helemaal ingedeeld. ...het is En er komt net een man met een jurk komt eraan. Nou, misschien even vragen wat voor, je, wat voor kerk dit is. Er komt net aan de bus. Ik heb geen idee in welk land ik ben. Op. Ik heb hem hier inderdaad gevonden. Het was inderdaad uh, dat er in uh, Sint-Anna lage verstandelijk beperkte meisjes tussen de 6 en 12 jaar. Ja? En de pers heeft dus inderdaad een lugubere lijst van overleden kinderen. En die worden net als bij de jongetjes. Dus die vinden allemaal plaats tussen 52 en 54. Ja, die hadden, die hadden niet... waarschijnlijk te maken met verwaarlozing. Dat is dan wel ja. erg, hè, dit? Ja, een stuk ja. of veertig meisjes en bij de, bij de jongens ook zoiets, weet je wel. En in een vrij korte tijd. Ja, is, maar ze hadden er helemaal geen verstand van. En uh, wat ik al zeg, ze waren langer blij dat ze onder de pannen waren. En ja, ik moet ook zeggen, ik heb ook wel cliënten gesproken die dan rond de 60, 70 zijn. Die kunnen dan verhalen vertellen uit de tijd. uit de jaren 60. dat je denkt, oh, dat wil ik allemaal niet weten, weet je wel. En in de jaren 70 gewoon een beetje verandering. in de jaren 80 kwam echt goede omzwaaien natuurlijk. We werd dus echt een beetje met, uh, met, ja, met respect behandeld. Maar ja, dat is nog steeds een ontwikkeling. Dat, ja. dat weten we nog steeds niet. Wat er allemaal in die hersenen zich afspeelt. En hoe je mensen moet behandelen soms. Maar goed, dus ja, in Frankrijk maken ze zich daar ook ontzettend druk om. Dat je daar dus in je korte broek even de kerk binnen komt lopen. Ja, Serieuze problemen ik, daar, echt ik, waar. Ik heb hier dus een verslag ook van een man die daar uh, werkte. Ja. En die vertelde dus ook... Uh, er is een hele hoogbejaarde oud broeder. Die, uh, die vertelde dus dat er op een gegeven moment iemand werkte. En hij zegt ook van... Uh, dat er een collega broeder, die was heel eigenwijs. En niemand nog mocht zich met de verpleging bemoeien. En toen hij ze verzorgde, toen begonnen de sterfgevallen. Dus dat is al een teken dat er iets niet in de haak is. Ja. En hij zegt dat het viel pas op toen er meer werden. De dokter is erbij gehaald. Die heeft het bisdom gewaarschuwd. En toen was het snel voorbij. En de broeder is naar België overgeplaatst. Oh, gelukkig. Dus hij, het is vooral een, een, een moordenaar met die kinderen. Ja. Het is toch afschuwelijk, dit dan? Ja, het, het zal je eigen kind maar wezen, weet je wel? Want ik bedoel, die, die daar dan zit, weet ja. je wel? Dan, denk, dan geloof ik echt wat hij zegt. Het is painful world. Dat, ja. ja, dat is er zeker waar. Het uh, is ook absoluut waar. Ja, ook van die, van die shocktherapie of van een heel koud bad naar een heel warm bad en dan die spieren dan samentrekken en dan gaan ze zo heftig bewegen dat ze zelfs hun eigen benen kunnen breken. Ja. ja. Ja. Ik zou je nog wat vertellen. Ik ja, is er nog ga... iets leuks? Nee, nee ik heb nog, nog, ben nog ik iets er ergens. Een, ja? een nieuw bericht. is ja? echt hot Van ja. uh, tien voor half tien is het erop gezet. Ja? Dat harteloze dievenbennen, hebben na het pukkelpokdrama de verlaten tent het leeg geplunderd. Oh, ja, er bleven wel mensen achter om het kampeerterrein te bewaken... maar ze waren niet opgewassen tegen de aasgieren. Ze hebben het vooral gemunt op radio, cd-spelers, kleding, eten, drank... En uh, er zegt ook een festivalbezoeker, onze tent werd open, stuk geschud en bewaker moest onze bezittingen hardhandig verdedigen. Yeah. Dus, uh, en die gassen die verlieten de camping, dus het uh, waren campinggassen op de camping zelf. Yeah. Dus worden de tent ook alles gedaan en uh, ze, ze, hebben, uh, gewoon, uh, ze zijn hem gepeerd. Dus uh, de, de, ja, de, de aasgieren die komen daar gewoon die uh, camping. Iedereen is in paniek weggegaan, ze komen daar gewoon een beetje lopen plunderen. Het is wel weer heel goedkoop die tijd. Erg, hè? Ja, je krijgt ook net zo, het idee ook net als met Londen. Weet je? Van, hé, er is wat te doen. Kom op. we gaan kijken of het nog wat is. Lekker makkelijk stelen. Ja. In het begin van de week ging het ook over ziekenhuizen. Waar gewoon eh, de mensen er binnen lopen. En de boel uit de kastjes wat naar halen. Het ja. is ook al zo dat je denkt. Ja, het is een openbare gelegenheid natuurlijk. Ja. Maar ja. ja je moet gewoon. Moet je echt uh, alles achter slot een grens op doen. Blijkbaar. Maar op het moment dat je gewoon uh, buiten het huis stapt. Nou. Ja. ja dan net als die jongen toch toen met die rellen. Dat hij dan uh, helemaal verdwaasd staat. Want onder een soort laptop uit de... Uh, hij is zijn rugzak uh, gejat. Maar, maar de vraag was wel weer, was hij nu ook niet een plunderaar, plunderaar? Want hij was voor mij ook een plunderaar, dacht ik zelf. Nee. Niet? Hij is oh, gewoon ja. een heel keurig studentje. En ze hebben dus voor hem nu 35.000 ja. dollar opgehaald. Is dat, oh. Ja, dat is wel weer maar. mooi gebaard. Trionus London. Last name is London. Last night even stole my heart But something hot feeling that's wrecked in me. So, don't stop now, keep testing me. And you can talk your shit but have a check for me. And if your whole team feel out, the so then pop, but tell them they can get off my herb being. That's what a fresh breath could be. And if you don't know, I'll tell you what's next for me. For me, from a bird's view, from a third view, in the sky without no curve, For the thunder, let's gonna him me alien summer Last name, loved, the first name, Diabolus, Diabolus, di Diabolus. Last ain't the Last ain't the first ain't Theophilus di Last first Last ain't loved, the first ain't Theophilus di Last name, none, the first name, Diabolus. Diabolus. Di Last name, none, the first name, Diabolus. Diabolus, di Diabolus. People back to calling me caps And like when you gon' drop that new shit Oh boy, it's Diabolus The surname, they well. no, no, no tin from the fool shit I pick up the phone, it's a girl trying to interview and speak about my cool shit But oh, she coming over, 50-50 running no, I ain't talking no job, no shit The whole city covered in white, she discovered the light, yeah And she get naked on Skype, and now she wear my night This, yes. I ain't gonna bow down to no money On me say ain't out of, that's Kohan I, I don't battle, I program Get, get, get Black excellence, it's a nation of doing black wrestling I give him an elbow like Dwayne Johnson I'm on Elizabeth like Steve Vonson I'm with a rap chick and the feed, We We got a hit red like D-Bobman We can't stop man, homie, keep boppin'. You a day one fan, nigga, keep rockin'. That terrorist fuck flex shit So cop some shoes for the next trip We're down for blaze on some next shit They call me Flavor, cause I rap shit B beat you, t rex shit Back, be back, shit. A super back, save, young. Give me your favor Keep getting your paper, come on. Het zingen stoort me erg. Dus dit. Ja, ze mag niet ik kan niet begrijpen. Ik, ik hou het Nee, Ja, je het allemaal wel. Oud vrouwtje. Ga eens iets anders. Maar goed, ja, toch leuk dat je live luistert. Uh, Toepak leeft op de radio. Het is half en om half wat nieuws uit de regio. Jawel. En vandaag wordt bij Mango's Beach Bar het heugelijke feit verdiend. Eh, verdiend. Gevierd. Gevuur? tien jaar geleden voor het eerst sprake was van Stanford Alive. En dit is een lustig viering. En hij duurt dus van vier tot middernacht. En die maakt dus allereerst het meest geboekte DJ Eric E. Zijn okay, man. Verder staat Hartzell, Corrie DJ Rook en het bekende duos Fenn en Tetero op de line-up. Ook de standwoordse DJ's Raymundo en Steef geven acte présence. Dus uh, ga er gezellig heen. Dus het wordt goed weer. Dus Lekker gaan uh, zet je, zitten in het zand met je kont. En dan gewoon lekker ondertussen hoor je in de werten. De openspringende persoonlijke vreugdesprong of dans. Precies. precies. En vorige week hadden we natuurlijk nog uh, dat, uh, hoe heet het? Hoe heet het? Hoe heet het? Hoe heet het? Dancing in the street, vorige week. Dancing in the street, ja precies. Dat ja, erg leuk. Ik dat was, er. Ja, ik heb gehoord, echt heel veel lui op straat. Het is allemaal goed gegaan. Ik, ik had geen dingen gelezen over dat het akkerfietjes, dat de politie moest optreden. Kijk, zo kan het ook weer. Ja, maar het was zo relaxed. Maar het, komt ook, het was de hele dag slecht weer. Ja. En uh, wij gingen zelf al rond acht uur erheen. Maar toen was er natuurlijk niks te doen. We hebben op, op het strand heerlijk bij uh, Far Out gaan zitten. En een prachtige zonsondergang. En toen gingen we richting het dorp. En toen was het overal vol. En het was droog. En ja, en, uh, ja je komt toch veel zandvoorters tegen. Want uh, ja, de gewone mensen. De toeristen die waren waarschijnlijk toch al half een beetje weg. Of, het was het was. Het was Prettig, gezellig druk. Nee, niet, uh, niet dat je van die flessenhals had dat je nee. er niet doorheen kon lopen en zo. Dat is prettig. Nou, leuk. Ja, echt leuk, ja. Twee Haarlemse mannen van 33 en 35 uh, hebben maandagmiddag in een winkel in de Kruisstraat uh, sokken gestolen. Nee, Sokken. Is het wat, hè? Ja. Welke maat is niet helemaal duidelijk, daar moeten ze nog onderzoeken. En of ze de sokken ook hebben gedragen, want dat is natuurlijk mm. echt dat is niet de bedoeling. Het is, tot daarom doe ik je steel, maar je gaat ze niet aantrekken natuurlijk. De sokken Precies. worden vernietigd. En uh, nou, ja, verder wordt er nog even over gesproken met de burgemeester. Oké. Okay. In uh, het Zandvoortse Museum is de fototentoonstelling Bleekneusjes geopend. En die het duurt van 7 augustus tot 19 september. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de vakantiekoloniehuizen in Zandvoort. En laat ook zien hoe het dagelijkse leven in die tehuizen zich afspeelde. Waarbij rust, reinheid en regelmaat het adagium was. Naast de tentoonstelling heeft het Zandvoortse Museum nu een schildersatelier ingericht. Hier kunnen alle museumbezoekers als schilderend een bijdrage leveren aan een groeiende mu muurschildering. De voortgang van het schilderij wordt wekelijks gefotografeerd en kan gevolgd worden op de website van het museum. Verfattributen zijn aanwezig en dit is ook leuk voor kinderen. Zo! Heftigheid hier in de Heemstede. Regisseurs van de politie Kennemant onderzoeken een overval op IJsselon uh, die woensdag 11 augustus rond uh, 9 uur s avonds plaatsvond. Ja. Vanuit een kleine winkelcentrum nabij uh, station Heemster aan de hout kwam, kwam voor uh, 9 uur een melding binnen bij de politie. Ze kwamen snel uh, op een plek en uiteindelijk uh, vonden ze alle slachtoffers. Die waren bedreigd met een wapen. De overval eiste geld en gingen met een onbekend bedrag vandoor. De politie is een directe uh, zoekactie gestart, maar is niets tegengekomen. Geen overvallen, niet een man met een bivakmuts op. Dus heb jij wel iets gezien op deze 11 augustus woensdag om 9 uur s avonds? Meld het even bij het be bekende politiebureau. Ze hebben wel de draagtas gevonden, maar nou ja, het geld is, uh, is het is Futsi, heftigheid. Ja. De filmclub Simon van Kolom gaat gewoon door. Op 7 september gaat het 17e seizoen van start. En dan organiseert Thijs Okkersen uh, uh, de eerste avond weer van de filmclub. De projectie gebeurt niet langer via uh, rollen celluloid, celluloid cellulitis, oh, maar via DVD's en een beamer. Maar de kwaliteit van de film staat voorop en de manier waarop is natuurlijk van een andere orde al, dus Okkersen. Dus dit hoor je niet meer. Nee, nee. Ah. Nou, misschien kunnen ze dat er wel in monteren. Misschien. Ja. Maar hij gaat dus ook weer. Ja, alle films die komen die zijn er wel uh, vrij uh, speciaal. En uh, ja, hij geeft een persoonlijke inleiding. Dat is toch wel leuk. Maar je moet wel stil zijn, anders wordt hij boos. Ja, is het ja, dan krijg dan? je een reprimand. Oh, wat leuk. Neem je telefoon mee. Gaan bellen, daar ja. altijd. Op de Herenweg. Uh, een ongevalslocatie. had de verkeerspolitie op woensdag 10 augustus tussen. Kwart voor twee en kwart voor vijf. Een snelheidscontrole en jawel, wat zijn de uitslagen? 720 voertuigen zijn gecontroleerd en bijna 10% reed te hard. 71 bestuurders kunnen dan binnenkort een, jawel, een envelop op de mat verwachten. 71 van de 720. Ik vind het meevallen. 10%? Ja. Nou, nah, je reilt 10% te hard altijd al. Dus nee. uh, over geld gesproken, heb jij een goede balans in met je inkomsten en uitgaven? Er is dus een budgetcursus die start bij uh, pluspunt Zandvoort, of ook Zandvoort. Zeven bijeenkomsten start op 15 september en daar kun je gewoon leren om je eigen maand en jaarbegroting te maken. De kostprijs voor de cursus is eenmalig 5 euro voor koffie, thee en materiaal. De cursus is vanaf 5 september en in de herfstvakantie niet. Nou ja, het is in ieder geval van jongens, in deze slechte tijden is het goed om te weten van wat heb je en... Uh, hou het, hoe noem je dat? Houd het walletje bij het schuurtje? Een balletje bij het scheurtje houden. Ja, zo goed. En, uh, Maar graag goedkoop naar een concert. Bijvoorbeeld Morgen is er wel weer een speciaal concert in de kerk. Ja, op het plein toch? Kerkpleinconcert. Drie vocale muzikanten begeleid door een vleugel: Sopraan Wieber Geutjes, de tenor Reinhard Eekhout en de bariton Hans Ritman. begint om drie uur, kost vijf euro. Nou mooi. Ik zei het voor het euro dat jawel, het Nationaal Kampioenschap zandsculptuur is van start gaan gisteren. Er is 40.000 kilo zand Want vorige start. denk je denkt, van, is dat daarvoor nodig? Hebben we genoeg zand op stand? Ja. Met zand, dat zand kan geen uh, beeld gemaakt worden. Dus er moet speciaal zand worden gestort. Uh, onder andere is Walk of Fame, is zeg maar het thema. Uh, beelden die worden gemaakt. Ik heb even wat namen gelezen. Het waren wat bekende namen. Even kijken of ik ze nou in één keer zo uit vandaan kan vissen. Ja, uh, yeah, John. Tony Krijkamp, uh, ja. Alan Clark, Kees Verkade, Tone Hermans en Sissy. Ja, dat is een erin. Sissy, weet je wel? Ja. Dat is altijd wel leuk. Ja. Dus die worden daar uh, gerealiseerd. Ze moeten plus minus 3,5 meter hoog worden. Ja, dus dat is oh, wel dat spannend. Ik ga echt nog wel even kijken zonder. Um, dan Laat had ik hier later. nog een laatste berichtje. De, ja? uh, dit weekend zijn de wereldkampioenen Frisbees. Worden hier gehouden. En yep. uh, zaterdag en zondag kunt u de spelers bezig zien... ...op het Zandvoortstrand dus tussen Mango's Beach Bar en Sandy Hill. En dan gaan ze dus met frisbees gooien. Het is van, drie tot, uh, nee, van twee tot 5 uur. Toegang is gratis. En uh, ja, je kent ze wel, de frisbees. Dus buk op tijd. Kijk dat er niet iets op je afkomt. Ja. Zodat je niet uh, een verplossing uh, doinkt. Maar ja, je valt zacht in het zand. Dat is waar. Tijd voor die landenkeuze. Yes. En oeps, upside your head. Nee, gewoon oeps heet die. Oeps. Van Snap. Ja, lekker nummer. Heerlijk nummer. Boezé. Wat mij betreft, boezé. <laughs> Went to the deck. I wil je nog een potje met me dansen? Dat is misschien wel leuk, hè? De openspringende persoonlijke vreugdesprong of dans. Nou, zeg. Kijk, dat is mooi. Dat klinkt weer niet zo aantrekkelijk, moet ik zeggen. Toepak leeft op de radio. De voertuig is een ander plaatje. Wel de Jolande keuze. En dat was namelijk dit keer Oeps van Snap. Snap je het allemaal nog? Nou, ik snap echt helemaal niks. Weer. En daarna komt nou het, het plaatje Snappie van de kleine krokodil. We hebben het over Duitsland. De Duitse bondskanselier Angela Merkel ja. die heeft vrijdag bij de Europeanen op aangedrongen om meer te gaan sparen. Huh? Ja, ik snap er niks van. Maar de inwoners van de Europese Unie moeten er tevens mee instemmen dat Brussel helpt bij het sluitend maken van het begroting van de EG-landen. De, de EU-landen. <lacht> Maar uh, Merkel die zei dus op een uh, partijcompres. het werd Said om zeer te lassen, dat Europeanen niet bereid zijn om hun toekomst op het spel te zetten. Dus door boven hun stand te leven. Dus gewoon niet lenen, gewoon je geld uitgeven of sparen. En ze stelde dus ook al voor om met uh, Nicolas Sarkozy om een economische regering te vormen. Ja. En die moet dus kunnen ingrijpen als de begroting van de EU-lidstaat niet op orde is. En ze, uh, ja, ze, ze zegt ook van uh, die Duitse regering die staatsschuld moest toen oh, we werden wacht, ho, stop even met het Duits. Nee, precies. Maar dat is dus gewoon, de Duitse regering moet dus gewoon de staatsschuld onder controle houden. Dat is natuurlijk sowieso niet meer uitgeven dan er inkomt Dat is natuurlijk gewoon de basis van alles. Ja, nee, het echt, onze regeringen geven altijd een goed voorbeeld ervoor. Ja, nou, ik doe het al. Ik spaar keurig. En ik, uh, ik ook. Ik heb van de week een, een tuintafel gekocht dus, uh, een, en tuinhekken gekocht. En ik heb een hele lieve buurman die heeft me gisteravond geholpen ermee. Dus nou, ik ben er helemaal blij. Die zijn lekker aan het spitten geweest bij je. Ja, ik heb... Ja, lekker kan... bezweet boven lichaam. Oh, lekker. Oh, van die haren zo. Hoe? Haar? Met die druppeltjes zweet o, En maar ik ben he? heel blij, want ik moet nog wel vertellen. Ja? Ik had geen grondboor. Dus dan denk ik van, weet je wat? Ik ga gewoon via Facebook om een grondboor vragen. Er is van al die vrienden toch wel iemand in de buurt die er heeft. Geen en, één. Mijn broer had er gewoon één. Ik kan net Kijk. goed gewoon mijn broer kunnen bellen. Ja. <laughs> dan denk je, dat, dat doe je mee in een netwerk en dan heb je er nog niks aan. Ja, ja nou, de rest heeft niet gezegd wat fijn dat je broer die heeft. Dat vond ik wel weer jammer. Nee, maar het is, het is de bedoeling dat je natuurlijk dingen vraagt die uit het hoofd komen. Niet dat, je, dat ze nog naar de schuur moeten lopen. Dat is natuurlijk net even te gek. <laughs> ze moeten wel in een stoel kunnen blijven zitten. Ja, wat leuk was wel, ik ging hem halen. Hij zegt, ik zet hem wel naast, uh, naast de poort neer. Ik stond er gewoon een schoffel naast. Ik denk, wat is dit nou? Denkt hij nou dat dit een grondboor is? Maar hij was, is uh, hij helemaal geschoffeld. Uh, mijn broer is op leeftijd, dus hij was even slaapgesukkeld op de bank. Dus het was, hij zegt, dat doe ik wel als de regen opgehouden is. Okay. Ja, het was Oh, dus k het zonnetje in huis kwam er even aan. En toen kwam het hele stelling in beweging. Nou, ik ben heel blij omdat ik hem gewoon even heb kunnen lenen. Dat is gewoon fantastisch. Ik vond het een uh, maffe week waar weer heel veel dingen gebeurden. En het begon ja. maandag natuurlijk al met uh, het luguberige gebaar van Anders Drijfik. Op de kletskant van Nederland. Want daar was hij in een tuigje losgelaten op het eiland. En mocht hij dus weer naspelen wat hij gedaan. Ik heb echt... Ik snap daar ik heb het echt echt gezien. helemaal niks van. Dan krijgt die man weer ontzettend veel aandacht. En hij wil een, Ja, maar ook dat hij het weer gebouw. kan herbeleven, en kan genieten. Dat vind ik nog het ergste. Ja, precies, dat herbeleven. En dan wordt het ook En hier heb ik het drie in één gezet. keer, weet je wel? Zo, ja, dat kan, dat kan toch niet? Je, het is toch allemaal duidelijk wat er gebeurd is. Maar moet hij nog een keer losgelaten worden op dat eiland? Er moet beveiligd worden. Het moet allemaal weer nog gefilmd worden. Ook in die beelden wordt ook alweer weer vrijgegeven. Ah, het gaat allemaal zo snel wat ja. daar gebeurd is. Het leek wel of de dag daarna dat het gebeurde, dat iedereen. Alvast op zoek naar waar komt het vandaan? Wie is de schuldig? Terwijl als je steeds meer Hij? hoorde Hij, Hij is de schuld, klaar. En niet meteen zoeken naar achter allerlei politieke ja, partijen die weglopen erachter. Zo. En zo. Ja, en dat de politieke partijen erachter zaten en oh. zo. En iedereen begon alweer de, de schuld toe te schuiven. Hier in Nederland, zelfs terwijl die er helemaal niks mee te maken hebben. Maar goed, vandaag gaan de overlevenden van de familie gaan daar naartoe. Die dus daar uh, niet zijn doodgegaan. Daar zijn mensen uh, van gisteren naartoe zijn, uh, zijn er toe geweest. Het ja, eiland. Vandaag van zijn de overlevenden dat... die dus echt een traumatische ervaring hadden. Die gaan naar dat eiland toe en ze proberen gewoon het nu een beetje een plek te uh, geven en af te sluiten. Ja, want gisteren is volgens mij ook de laatste begrafenis, of deze week? De laatste die uh, laatste ter ja. aarde besteld. Ja, Ik hoorde is... op radio 1 nog iets heftigs dat er worden zoveel knuffels geplaatst. Dat, dat het is te veel En die worden nu allemaal weggehaald, die knuffels, ook al die briefjes. Die worden allemaal ingescreend. al die, al die ingescand. Gescanned? Ingescand. Alle knuffels worden ook zeg maar, gefotografeerd. En dan komt uiteindelijk een internetsite waar je dus uh, als uh, inwoner van, uh, van die plek, of uh, iemand als je wil kijken, kan je dus al die knuffels, al die briefjes kan je ze lezen. Wordt het ook nog uh, op dat eiland zelf nog een, een paviljoen gemaakt of zo met al die mensen? Dat, ook, uh, dat is me niet duidelijk. Dat zou op af. zich wel mooi zijn, maar ook wel weer heel zwaar. Ik vind, ik, ik vind het... Op een gegeven moment moet je... Je mag ze gedenken, maar ja. je, moet, je moet die uh, niet meer aandacht geven waardoor die ik denkt van kijk, het is me gelukt, ik heb iets uh, het, het, voor altijd gemaakt. Dat, ja. dat moet niet zo zijn, het moet geen ja. monument worden. Het, het positieve is wel natuurlijk dat hij geen kranten mag lezen, hij heeft geen internetverbinding, dus hij heeft geen idee wat er in de wereld zich afspeelt. Zo. Dat hij zal wel aandacht krijgt, maar uiteindelijk, ja hij zal niet de doodstraf krijgen. Dus uiteindelijk komt hij toch wel een klein beetje terug in de maatschappij en dan leest niet? hij wat hij allemaal gedaan heeft en dan heeft hij toch nog de, de kick. Waarom geen doodstraf? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je per persoon die je dood over ja krijgt. Dus hij moet gewoon er nooit meer uitkomen. Of gewoon toch yeah. uh, ook uh, dat, dat hij mag staan, dat alle familie mag schieten op hem. Ja. Al, al die 40 uh, ouders, of, yeah. uh, nee, nee, 80 waren het ja 85. Ja, tegen de 80 van. 85 ja. ouders die mogen met z'n allen op hem schieten. Dat vind ik een mooie dood. Ja, precies. En dan uh, zijn er twee bij die hebben zeg maar een losse vlodder. Dan hoeven ze nou... ja, dat, dat werkt hè, tussen soldaten ook. Dan geven ze altijd twee of drie gevers met losse vlodders. En die kunnen dan, dan kunnen ze altijd nog denken, als ze last krijgt van een vrocking, Nou, ik had vast wel een losse vlodder. Oh ja. Dat is toch geen ja, interesse? dat goed. er maar twee echten zitten, ja, en dan schieten die mis. Weet ja, je. Dat, dan maar moet je een schietles krijgen. het is een goede peiling voor hem, dat wel. Ik ben er helemaal voor. En om zijn beurt schieten allemaal. Ja, we kunnen er toch een klein beetje om lachen. Er zit wel een klein beetje humor in. Ja, alleen in het ...veroordelingen, veroordeling, hè, ja. de terechtstelling. Yes, sir, of the radio and one. I won't stop till I've En dat was een enige hitnotering. En dat werd ook een nummer 1-notering. Echt waar. En dat allemaal uit het toestel thuis. Fantastisch apparaat. Ja, dat is een fantastisch apparaat. Dat radio. Echt, man. Er wordt echt die dramatisch vaak heen en weer gelopen. Ja, waarschijnlijk komt de uitzending hier en niet vanuit Rotal Hoogland. Dus heb je een afspraak om je zegje te doen, kom naar de studio. Want uh, ja, Hotel Hoogland, uh, het is een of andere verbinding, je is niet helemaal in, tot stand gekomen nee. of zo. Ga lekker okay. lopen, je auto kan je ook niet kwijt hier. Wel, ja, gewoon zeg. Ik heb uh, een berichtje. No? Er zijn no? zieke Indonesiërs op de treinrails en die liggen daar als therapie. Iedere ochtend avond willen ze weggaan met de trein naar de Indonesische hoofdstad Jakarta. Ja. En dan liggen op de treinrace gewoon allemaal mensen die, die liggen daar als therapie tegen reuma of rugpijn. Want ze hopen dus door de stroom die via de rails dan nog gaat. Oh ja. Nou, Ik, ik, ik, zou, ik weet niet of je vijf ligt, dat, dat, dat, dat, dat hopen ze te genezen. En uh, de, de medewerkers van het uh, Indonesische spoorbedrijf hebben dus de patiënten al meermaals te vergeefs gewaarschuwd uit angst voor ongelukken. Maar de therapie heeft dus een vlucht genomen. Nadat volgens de geruchtenstroom een lamme man op een rails was gaan liggen. <lacht> hoe, kwam hij dan, hoe kwam hij daar dan? Ja, dat is even de vraag. Om, om een einde aan zijn leven te maken. Ja? En hij kon weer lopen voordat de trein passeerde. En volgens het ministerie van Volksgezondheid, daar is er helemaal geen bewijs dat die stroomkuur helpt. Maar een vrouw die naar eigen zeggen genast van de rugpijn, zei van nou, ik ben niet bang hoor, waar de trein te worden overreden, want ik ken de dienstregeling. Nou ja, het is, nou, het, het is daar altijd sowieso. Heel verrassend vind ik daar op die stations. Hoor. Ook al die mensen die ernaast uh, lopen en staan en overal eten willen verkopen en uh, ze staan naar te bakken. De ik, zal wel eens, ik zal de cijfers wel eens zien hoe, hoeveel slachtoffers daar vallen. Voor mij valt reuze mee. Ja, Ze rijden niet zo hard die treinen daar Dus dat scheelt dus De ruimschoten aankomen waarschijnlijk En volgens mij letten ze ook wat meer om zich heen In plaats van dat ze allemaal op zo'n schermje zitten te kijken Want hier in het westen zijn ze we ook alleen maar bezig met Heb ik wel contact, he? ik heb hier slecht contact tak. Ga ja. daar even dan Oh, ik, ik moet nog even bellen want ja ik ben wat later en zo. Terwijl ze daar zijn ze gewoon meer in het moment Ja. En dat is het leven In het moment zijn dames en de gewoon de heren Gewoon op vakantie geen telefoon Geen tv, geen Zet pc, uit. alles uit Gaan we zitten Kleren uit en dan ga je lekker in de zon liggen Kijk even om je heen. En wat ook wel helpt om even mee te geven. Nog als je s'avonds zeg maar. Voordat je gaat slapen. Even een dag doen. Maar probeer even te visualiseren. Wat heb je nou zorgens bijvoorbeeld gedacht. Voordat je naar je werk ging. Probeer dat eens terug te halen.